1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Jolande Sap overlegt in kleine kring over de nederlaag voor GroenLinks. Werkgeversorganisatie VNO NCW is tevreden met de verkiezingsuitslag. En nu ook onrust in Jemen door anti-islamfilm. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en droog. Uh, temperatuur zo'n 18 graden, morgen veel bewolking met af en toe regen. Naar de temperatuur verandert weinig. In het weekend blijft het droog met af en toe zon en dan wordt het iets warmer. GroenLinks-leider Jolande Sap overlegt op dit moment met adviseurs uit de partij over de verkiezingsuitslag. GroenLinks leed gisteren een enorme nederlaag. Politiek redacteur Margreet Boer. Magreet, op dit moment wordt er druk gespeculeerd over de positie van, van Sap. Gaat ze weg? Nou ja, dat is dus nog steeds niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat haar positie enorm onder druk staat. Nu de partij op dit moment op drie zetels staat. En uh, ja, er wordt overlegd wat te doen. Uh, Jolande Sap is in overleg met een aantal mensen. We weten niet waar. En ondertussen lopen hier in het gebouw van de Tweede Kamer... allemaal verdrietige medewerkers van GroenLinks rond... en verdrietige Kamerleden, oud-Kamerleden. En niemand wil wat zeggen over de positie van Jolande Sap... Merkt de collega Hans Andringa. Mevrouw Vergent, wat is er nu uh, besloten? Wij hebben hier eigenlijk niks uh, besloten, want uh, de Landersap was niet aanwezig bij deze bijeenkomst. Dus we gaan nu even, medewerkers blijven nu even bij elkaar uh, zitten, gaan overleggen. En wij gaan terug naar de fractie. Hoeveel medewerkers moeten nu weg als je zoveel zetels kwijt bent geraakt? Nou, heel veel. Dat is natuurlijk een hele treurige situatie, want uh, als je, wat is het, drie kwart van je stemmen verliest, heeft het voor je organisatie grote consequenties, ja. Heeft het ook deze uitslag consequenties voor Jolanda Sap? Daar ga ik allemaal niet over speculeren, lijkt me helemaal niet zinnig om dat nu uh, te doen. Uh, je hoeft niet te speculeren, maar gewoon zeggen wat er gaat gebeuren. Ja, ik uh, heb daar even niks over te zeggen nu. Ineke van Gent, jarenlang Kamerlid voor GroenLinks. Uh, ze wil dus niets zeggen, maar ook niets opbeurends voor Jolande Stap. Dat is misschien ook veel betekenend. En dan nog de reactie van de nummer drie op de lijst, Lisbeth van Tongeren. Die was ook nogal cryptisch over de toekomst van haar leider. Ik ga later vandaag uh, ook met Jolande Sap overleggen. En ik hoor nog wel waar dat is. Ik op, weet Zij op dit, op dit moment, moment is. nog steeds uw politieke leider. Er gaan allerlei geruchten, daarom vraag ik het. Als de partij een formele mededeling heeft, dan komt hij op enig moment vanzelf. Ja, en daar moeten we het dus mee doen wat GroenLinks betreft voor zover. Daar horen we later vandaag vast meer van. Uh, Margreet, hoe gaat het verder bij de anderen? Zijn die al aan het formeren? Uh, nou, nog niet. Een deel van de fracties die heeft vanochtend vergaderd. Hè, en die uh, hebben dan besproken hoe het verder moet, hoe zij vinden dat het verder moet. En hoe moet die formatie op de rails gezet worden, nu de koningin even geen rol speelt. En dan kijkt iedereen naar de grootste partij, en dat is dus de VVD.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 het risico met zich meebrengt dat het proces vertraging oploopt of schade oploopt. Dus ik vrees dat het door u en mij zo gehaten wordt... radiostilte weer veel zal vallen. Ja, volgens Rutte zal het formatieproces dus niet heel erg transparant worden. Het is nu even wachten wat er gaat gebeuren. Waarschijnlijk om twee uur komen de fractievoorzitters... bij Kamervoorzitter Verbeet om tafel. En misschien weten we dan later... welk stapje er in dat nieuwe formatieproces gezet gaat worden. Maar geef voor dit moment dankjewel. Even naar een andere plaats in de Tweede Kamer. Want daar wordt nog vergaderd. Er zijn nog fracties bij elkaar. De Partij van de Arbeid, daar is Wilco Bom. Nog altijd feest aan Wilco. Ja, de fractievergadering van de Partij van de Arbeid. Die staat nu op het beginnen. En Diederik Samson komt binnenlopen. En we gaan even kijken wat hij te zeggen heeft. Ik wacht vandaag dat ik eerst mijn medewerkers ongelooflijk ga bedanken... voor de keiharde campagne die ze hebben gevoerd en de succesvolle campagne. Ze hebben zo hard gewerkt met z'n allen, dat uh, verdient een bedank. En ik ga heel veel collega's van de fractie welkom heten. Meer dan ik gisteren uh, had durven dromen om hier te zien. Maar ik hoop dat we er alle 39 uh, zijn. wil nou, u, u ook het land gaan besturen, toch? Hoe, hoe moet dat gaan lopen? Nou, Dat gaan we straks uh, bekijken hoe we daarmee verder gaan. Eerst even een fractievergadering. En dan om twee uur naar mijn weer. Nou, we gaan... Uh, Waarschijnlijk ergens in de loop van de dag uh, verdere stappen zetten, Heeft ja. verhaal te woord gestaan via de telefoon? Ik heb uh, met mevrouw Verbeet gesproken, dat heeft u ja. verteld? Ja, dat is tussen mij en mevrouw Verbeet. Maar we zetten stappen vanmiddag. En gaat u dan ook weer die radio stilte? Oh, dat, dat spreken we dan wel af. Kijken hoe dat loopt. De procedure Misschien wordt het uh, voor jullie iets leuker. Gewoon. Ja, we zullen zien. Het, het heel Maar is het zo dat u gewoon wacht op een telefoontje van Mark Rutte... en dat u samen gaat praten? Ja, okay. We zullen zien hoe het vandaag gaat lopen. Maar er komen vandaag nieuwe stappen. Maar ik wil eerst heel graag mijn medewerkers bedanken, jongens. Echt waar. Dat is belangrijk. Ja, gekke he. huis. Ja, het is hier een gek huis, zoals uh, Samson het zelf zegt. Nu komt hij binnen. Groot applaus. Um, er komen de stappen, zegt Samson. Uh, wat betreft die formatie. Hij heeft gesproken met Gerdy Verbeet... Uh, ah, daar gaat er een plantenbak uh, bijna om. Uh, maar er komen de stappen in die formatie, zegt, zegt Samson. Uh, wat die dan zijn, dat moeten we afwachten. Hij heeft er contact over gehad met uh, Kamervoorzitter Verbeet. Die zichzelf uh, een rol had uh, toebedeeld in dat hele formatieproces. Maar goed, wat die stappen zijn, moeten we afwachten. Nu is het even Diederik Diederik. Luid applaus voor Diederik Samson, die daar binnenkomt bij de fractie. Bij de SP is Hans Andringa. Ook daar hoor ik iets van applaus, Hans. Ja, Emil Roemer heeft net uh, de fractie toegesproken. Die uh, deels nieuwe fractie van uh, 15 uh, personen. Hij heeft net een uh, korte analyse gegeven van de uitslag. Ik hou even de microfoon wat dichterbij... Dat we iets mee kunnen nemen van hoe hij de mensen hier toespreekt. Uh, ik vind ook de, de oude partij 50PLUS het knap gedaan heeft... Uh, ik bedoel, zo'n strijd uh, er als nieuwkomer inkomen. Uh, Jan weet als geen ander hoe lang het heeft geduurd voor het ons gelukt is. Uh, nee, de vorige overklaar. Ja. Nee, maar dat is of ze het waarmaken in de komende jaren. Dat is een ander verhaal. Dat zullen zij ook moeten bewijzen. Maar er inkomen als nieuwkomer is geen gemakkelijke opgave. Nou, ook uh, de 50PLUS uh, is een deel van het verhaal hier. Wat natuurlijk belangrijk is, wat hier besproken gaat worden, is uh, hoe de SP zich in het verdere formatiespel gaat, uh, gaat opstellen. En wat opvalt is dat de mensen zich hier nog niet helemaal uh, uitgespeeld zien in die formatie. Want er zijn overlinks nog allerlei varianten te bedenken waarbij dus de socialistische partij een rol speelt. En uh, die ook op een meerderheid kunnen rekenen in uh, de eerste en vooral in de tweede. Tweede Kamer. Uh, dat zijn dingen die nu hier besproken gaan worden. Er is dus nog een beetje hoop, ondanks de tegenvallende uitslagen van gisteravond. Hans Andering, gaan bij de fractiekamer van de SP. Nog heel even terug naar Margreet Boer. Margreet, heb jij nieuws? Nou ja, vooral hoe de procedure verder gaat. Want er is nu bekend geworden dat uh, Gerdy Verbeet... de Kamervoorzitter met alle fractievoorzitters... vanochtend telefonisch heeft overlegd. En ook met de heer Krol van 50+. Plus. En vanmiddag om twee uur komen ze bij elkaar. En daarna zal de voorzitter, dus mevrouw Verbeet... de koningin informeren hoe het verder gaat... met de procedure die de Tweede Kamer zal gaan volgen. Dank je wel. Dan praten we nu verder, hier aan tafel... met uh, de weggeversvoorman uh, uh, uh, Bernard Wientjes. Die is aangeschoven. De weggeversorganisatie VNO-NCW, goedemiddag. Um, die is tevreden met de stembusuitslag. Um, radicale partijen, PVV en SP, die zijn teruggedrongen. En daar dat, dat bent u blij mee, meneer Wientjes. Nou ja, eh, ondernemers gedijen altijd in een stabiele en eh, gematigde omgeving. Ja. Eh, dat de flanken verloren hebben... Dat, eh, en daarmee automatisch het centrum versterkt is... is goed voor ondernemer Nederland. En ik hoop dat het leidt tot een wat stabielere situatie. Een kabinet wat vier jaar blijft zitten... Ja. En dat er nou echt uh, rust komt in ons politieke bestel. Toch, de, de buiten is nog niet binnen. Uh, VVD en Partij van de Arbeid, de winnaars, uh, die, die moeten het nog wel eens worden over wat lastige dossiers. Ik denk bijvoorbeeld ja. aan uh, de eigen woning, de hypotheekrente aftrekken. Ja. ja, het zal moeilijk worden. Uh, als je de programma's naast elkaar legt, dan zie je de grote verschillen. Je ziet ook overeenkomsten. Ik denk dat over Europa we ons minder zorgen hoeven te maken. Gezien de, gezien de uitingen van beide... Uh, fra fractieleiders en partijleiders. Uh, op het gebied van pensioenen ja, is één ding duidelijk. Er moet iets gebeuren. En de woningbouw moet iets gebeuren. Dus de urgentie van de markt is zo ziet groot. Zit u die twee bij elkaar in één kabinet er is, is gaan geen zitten? Keuze. Er is geen keuze. Je kunt geen kabinet vormen, denk ik... als je niet over dat soort dossiers... als bijvoorbeeld de pensioenen-streepje woningbouw... er zit ook een band tussen beiden. Het vertrouwen, consumentenvertrouwen in de woningbouw... dat mensen weer gaan bouwen of kopen. En, de, en tegelijkertijd ook een gevoel hebben... dat een pensioen een goede hand is. Als ze, ze moeten wel, zegt u, links ze of om... rechts. Je hebt geen keuze En komt wouden. daar een derde partij bij, denkt u? Nou ja, stabiliteit betekent niet alleen in de Tweede Kamer stabiliteit, maar ook in de Eerste Kamer. En in de Eerste Kamer zie je dat, dus daar vanwege de vorige verkiezingen, de flanken nog steeds heel sterk zijn. Mm -hmm. Dus als je daar ook rust wil hebben, zul je een partij moeten kiezen, of partijen moeten kiezen, die voor die stabiliteit in de Eerste Kamer zorgen. Dan ja. nou sprak ik een uur geleden uh, Ton Heerst van de FNV. Die had het over het Vijfpartijenakkoord. Uh, daar heeft hij wat eisen op, op, op tafel liggen. Hij zegt: ja, dat kan voor een deel in de prullenbak. Dat akkoord. Nou ja, het akkoord was eigenlijk primair bestemd om de financiële markten rustig te krijgen... door onder de 3% te gaan zitten in het akkoord van volgend jaar. Dat deel is door de Kamer heen. Dat blijft. Ook in de nieuwe Kamer, elke Kamer kan alles veranderen uiteraard... zal naar mijn mening, overtuigde mening... toch de budgettaire situatie voor 2013 niet aangetast worden... Met andere woorden, als men iets gaat veranderen... bijvoorbeeld in de tax iets gaat doen... dan zal dat elders gecompenseerd moeten worden. Er zijn andere dossiers vanuit het, vanuit het lenteakkoord die pas later ingaan. Neem bijvoorbeeld de arbeidsmarkt ons ontslagrecht. Ja. Daar moeten maatregelen genomen worden die 1 januari 2014 ingaan. Dus daar kan over gepraat worden. En we zien dat de lentepartijen geen meerderheid Dus er zal over gepraat worden. En ook wij hebben gezegd tegen de vakbonden: zodra zij weer in staat zijn om met een duidelijke mening naar voren te komen, laat ons om de tafel gaan zitten. Laat ja. ons parallel. U heeft er niks in de agenda staan? Geen afspraken geprikt? We hebben voortdurend afspraken. Ja. En uh, mijn agenda is zo flexibel dat ik dag en dag ik misschien wel ben voor de voorzitter van FNV. Dat weet hij ook heel goed. Maar hij moet dat, dat is zijn eerste taak, dat begrijp ik ook heel goed. Hij wil rustig zijn eigen huis hebben, dat is een reorganisatie aan de gang. Maar zodra dat maar een beetje geland is, lijkt het me heel verstandig... dat werkgevers, werknemers om de tafel gaan zitten. Ik dank u wel voor de uitleg, Bernard Wintjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dit is het NOS-journaal, Het Dorald meegens. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel... zijn gisteravond vier bewoners gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie was een bewoner van 45 van het uitzetcentrum de aanleiding. Gisteravond kregen wij een melding van een, uh, een ruzie op het terrein van het AZC uh, in Terapel. En uh, agenten gingen kijken en daar bleek dat er een uh, 45-jarige bewoner van het uh, terrein... Uh, door een onbekende oorzaak door het link was gegaan. Uh, hij had daarbij met, een, uh, met zijn hand hij een ruiten heeft hij hier ingeslagen. Daar raakte hij aan gewond... Uh, dat was nog niet genoeg voor hem. Hij uh, drong het gebouw naar binnen en hij uh, verwonde met een uh, steekvoorwerp drie uh, andere bewoners. Waarom de man gewelddadig werd is niet duidelijk. De drie slachtoffers zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte die ook gewond raakte is door de politie meegenomen en zit in afwachting van verder onderzoek vast. De enige nieuwe partij in de Kamer is de partij 50PLUS van Henk Krol. Twee zetels heeft hij, maar hij is vandaag alleen op het Binnenhof. Joris van de Kerkhof. Op het binnenhof, op de plek waar de koningin aankomt. en weer naar buiten loopt als ze de troonreden uitgesproken heeft. Daar staat Henk Krol. Grijs pak, bruine schoenen. en voornamelijk een witte telefoon aan zijn rechteroor. Praten, praten, praten, praten, praten. En er worden foto's van hem genomen, gewoon van mensen die hier zijn. Ik denk dat deze man heel weinig gaat veranderen aan de Nederlandse politiek. Nou, ik denk dat, dat je met twee zetels niet zoveel kan bereiken. Maar ik vind het wel dapper. Met een radioopdracht. Ja. Oh. Is... En wat wil u? We wat... zijn van Buitenlandse Zaken en we gaan vandaag een uitje en moeten speciale leuke opdrachten doen. Oh. Dus misschien is het een leuke opdracht om ons te interviewen. Is dat leuk? U bent van Buitenlandse Zaken. Ja. Dus het is wel heel erg actueel. En actueel. als u nou uh, mensen uit het buitenland spreekt, ja. dan zegt u in ons parlement. Zitten vertegenwoordigers, volksvertegenwoordigers, die opkomen voor. Uh, nou, dat, dat uh, iedereen die maar een, uh, uh, een idee heeft, kan een partij oprichten. Van ambtenaren van buitenlandse zaken naar een schoolklas die rondgeleid wordt uh, over het binnenhof, handtekeningen uitdelen. Heer, heeft u een beetje goed geslapen vannacht? Bijna niet. Wat is uw naam eigenlijk? Henk, je, je kan hem lezen. Zie je Hier zijn ze? Bij de fontein, meneer Krol. Nog niet helemaal naar binnen, maar als u zo naar binnen gaat. Kijk, het is het volgende: ik ben op dit moment nog niet beëdigd. Dus eigenlijk hoor ik bij de besprekingen niet bij. Maar Gerrie Verbeid is wel zo aardig om mij van alle stappen op de hoogte te houden. En het is straks aan de mensen die om twee uur bijeenkomen. om te beoordelen hoe zij verder willen gaan. Of ze mij er na de beëdiging bij willen betrekken. of misschien van tevoren. Maar dat is niet aan mij. Mooie dag vandaag. Dankjewel. Nu naar de AWB. John Bakker, verkeersinformatie. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... is bij knooppunt Markizaat de verbindingsweg naar de A58 richting Vlissingen afgesloten. Hij heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A58... vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Bij knooppunt Markizaat daardoor twee kilometer file... De weg is tijdelijk helemaal afgesloten. Gaat waarschijnlijk nog wel even duren. En daarom kan het verkeer vanuit Rotterdam naar Zeeland beter omrijden. Over de N57 of de N59. En lokaal verkeer wordt omgeleid over de N289. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Jolande Sap overlegt in kleine kring over de nederlaag voor GroenLinks. De werkgeversorganisatie VNO-NCW is tevreden met de verkiezingsuitslag. En nu ook onrust in Jemen door anti-islamfilm. Het is kwart over een. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch met Jurgen van den Berg. Poeh, laat het je gisteravond met lange politieke betogen over de uitslag. Dat kan korter. Kijk maar op wel.nl. Altijd leesbaar, nooit te lang. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinsheelparket.nl slash monta. Zelfs onze naam is lekker kort. Wel.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 NCRV Lunch Jurgen van den Berg Goedemiddag, allemaal we een werklunch met Henk Bakker. Die man heeft het ook niet makkelijk deze dag. Hij is directeur bedrijfsvoering bij de Tweede Kamer. Nou ja, u hebt het net allemaal gehoord. Fracties zijn ineens een stuk groter geworden of een stuk kleiner. En hoe moet dat met al die ruimtes daar dan in de Tweede Kamer? We gaan er straks met hem over praten. Na half twee, stand.nl. En ook de stelling gaat vandaag natuurlijk over de verkiezingsuitslag. VVD en PvdA samen in een kabinet is goed voor het land. Dat is de stelling. Uh, dat is niet helemaal waar trouwens. Want die stelling is intussen zie ik aangepast op de site. Ik had nog wat oude gegevens. Een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 Even iets anders dan, want uh, we hebben al die discussies wel meegekregen... over bouwvertragingen, fietstunnels. En je zou bijna over het hoofd zien dat ook de tuin van het Rijksmuseum... opnieuw wordt aangelegd. Landschapsarchitect Sander Romboud heeft dat tuinontwerp gemaakt... en die is nu aan de telefoon. Dag, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe pak je dat aan, eigenlijk, een museumtuin ontwerpen? Uh, ja, je is te verdiepen in uh, ja, wat er eigenlijk ligt. Want er ligt natuurlijk al een tuin uh, ruim 100 jaar. De laatste jaren is hij niet meer zo in zicht geweest door de bouwontwikkeling... En... Wij zijn daar nu wat jaren bij betrokken als kopijn, uh, tuinlandschapse architecten. En ja, we beginnen met je kijkt wat er uh, geweest is en je kijkt met name ook wat de nieuwe wensen zijn. En in dit geval is dat wel heel interessant dat hoe de tuin ooit bedacht is als uh, groene buitenzaal van het uh, museum. Dat was eigenlijk de oorsprong. Het was eigenlijk een ja, soort expositiemoment voor beelden en bouwfragmenten. Dat dat eigenlijk weer in een soort uh, nieuwe jas uh, opnieuw uh, ja, uh, aan de orde is. En Wim Pijbers, de huidige directeur, die wil dat ook weer. En die wil eigenlijk dat als je aan de buitenkant van het museum uh, loopt... Uh, ja al een eerste indruk krijgt van het museum en de tuin is daar uh, de exponent uh, voor en, zeg maar. en er staan in die tuin ook nog steeds beeldhouwwerken die dus nu heel lang aan het zicht ontrokken waren. Ja ja ja. Ja momenteel is het al zal meniggen wel zien ook dat het een uh, ja ook op grote delen een vlakte is dus uh, we beginnen wel weer van van onder, uh, van onderaf zeg maar met de bodem en dan omhoog maar Heel veel bouwfragmenten en beelden staan uh, in depot ja. en er zullen op termijn ook uh, ja, weer nieuwe, uh, de collectie zal, zal, zal aangevuld worden ja. en ook uh, ja, wis-, meer wisselend zijn. De bedoeling is echt dat de tuin onderdeel wordt van het museum, zou je kunnen zeggen. Exact, ja. exact. Ja. En, en u zei al, wat er, ligt, er lag al een ontwerp van uh, Pierre Kuiper. Hè? Ja? Is het nu zo dat u daar heel dichtbij blijft of gaat u alles overhoop gooien? Nee, we, we, we, we waarderen wel het erfgoed van, van Pierre Kuipers en uh, dat is ook ja, monumentaal. Het is ook ooit bedacht als een eenheid, gebouw en tuin, uh, als een zalencomplex zou je bijna kunnen zeggen. Er was een eenheid en zo willen we het ook behandelen. Maar we gaan het wel uh, aan de eisen van deze tijd en ook ja, wat, wat mensen nu, nu leuk vinden uh, en in de toekomst uh, ja, veranderen. Dus er zal een basis liggen die lijkt op het ontwerp van Kuipers. En dat is met name de indeling van de tuinen. En daarin zal eigenlijk een, een soort nieuwe laag gebracht worden. Die bestaat uit, uit twee dingen. Dat is enerzijds ja, uh, veel meer wisselende exposities. Uh, met name aan de kant van de stadhuiskade. En de beplanting zal een wat nadrukkelijke rol krijgen. Dus uh, ja, veel meer bloeimomenten. Gedurende dat jaar zal er ook ja, meer te beleven zijn. Dat ja. is toch een, wel een grote wijziging ja. met hoe het in de afgelopen jaren was. U hebt dat ontwerp gemaakt. Ik neem aan achter een, een tekentafel of zoiets. En is het dan nu zo uh, gewoon achterover leunen? Nee was het maar waar. Ja de uitvoer de uitvoering is net begonnen. Ze zijn net één, twee weken bezig uit mijn hoofd. En ja, daar zitten we, daar zijn we wel heel direct bij betrokken. Het, het, het ontwerp is natuurlijk leidend. Uh, is ook ver uitgewerkt. Uh, en dat is men aan het maken. Maar we moeten wel in het veld kijken, of in de tuin kijken, ja, of dat de goede kant op uh, gaat. En af en toe moeten we ook nog anticiperen op, op plotselingen, ja, vondsten of uh, ja, andere zaken. Ja. Uh, Landschapsarchitect, dat is wel mooi zitten dat ik je, je visitekaartje heb staan. Uh, hoe word je dat eigenlijk? Ja, nou, er zijn gewoon opleidingen voor, net als dat je architect kan worden, kan je ook landschapsarchitect worden in Wageningen aan de Landbouwuniversiteit. Uh, heb ik dat gedaan in het verleden, er zijn nog meer opleidingen voor en uh, ja, uh, een, een volwaardige titel uh, dus, krijg je daarmee. Er is een af. beetje werk in te vinden, want ik kan me ook zo voorstellen dat mensen denken, nou, die tuin dat doen we wel even met, uh, we gaan even op zaterdag naar de praxis en dan komt het ook wel goed. Ja, ja er zijn heel veel mensen die dat <laughs> gewoon ook elke zaterdag doen en dat moeten ze ook vooral doen. Uh, maar er zijn ook heel veel plekken waar het allemaal wat complexer is en ingewikkelder... en waar je met veel meer belangen en, en uh, ja, uh, ingewikkelde materie te maken hebt. En met name op die plekken komt de landschapsarchitect uh, ja. om de hoek. Maar het is wel, het is wel zo dat ja, momenteel in de, de crisis... Daar, ook wij hebben daar helaas last van. Ja. En dan ja, is, is, is een tuin toch wel weer vaak een... Wij vinden het ja, hoog nodig, maar ja. sommige mensen zien het ook als een luxe product. Ja. Ja. Nou, dit is in ieder geval een mooie prestigieuze klus waar u weer even druk mee bent. Het uh, Rijksmuseum ja. met de tuin... en uh, nou ja, we, we gaan straks kijken hoe, hoe mooi het geworden is. Hartelijk dank dat u even naar de telefoon kwam. Sander Rombout is dat landschapsarchitect. Uh, de verkiezingen zijn uh, geweest. De ene partij is flink groter geworden, de andere beduidend kleiner. En dat heeft natuurlijk consequenties voor de indeling van de Tweede Kamer. En ook uh, met name voor alle kamers daaromheen, dus de fractiekamers. Dus wanneer begint het grote verhuizen? Nou, dat is maar één man die daarover gaat. Dat is Henk Bakker. Goedemiddag. Goedemiddag. Want u bent directeur bedrijfsvoering van de Tweede Kamer. En dat doet u al heel lang. Ja, ruim tien jaar. Kijk aan. Ja. En wat houdt die baan dan precies in? Ik neem aan dat u meer doet dan alleen maar de dag na de verkiezingen bepalen welke kamer uh, voor wie is. Nou, gek zeg ik wel dat ik over het licht en het geluid in de kamer ga. <laughs> en wat is het belangrijke dat een, een kamer dit te zien en te horen is, nietwaar? De, ja. Maar uh, da, ja, ik ga over, uh, over alle faciliteiten zeg maar, in het gebouw: uh, dus, dus de huisvesting, maar ook de beveiliging, maar ook, ook de restauratieve voorziening voorzieningen, de financiën. Het dus ook de fractiefinanciën, maar ook de financiën van de kamer zelf. Hmm. En we faciliteren zo met elkaar uh, man-vrouw of 1500 uh, die in het gebouw iedere dag hun nou. uh, werkplek hebben. Nou, was die, uh, zeg maar, in de definitieve. Uitslag was vannacht zo, ja, laten we zeggen, zo'n uur of drie was het een beetje duidelijk hè, dat, uh, wat, wat de verhoudingen waren uh, voorlopig. Uh, wanneer begint het dan voor u? Vanochtend? Nou, eigenlijk vorige week heb ik al een rondje... samen met het hoofd- de facilitaire dienst... heb ik een rondje fracties gedaan. Om even te inventariseren van... willen jullie blijven zitten waar je nu zit? Of zou je graag naar het ander gebouw willen? Zodat we dat wel een beetje in beeld hebben. En, en vandaag zijn we voor het eerst bezig om te kijken... hoe die verhuisbewegingen moeten gaan plaatsvinden. Want het is toch wel weer ingrijpend deze ja, keer. Want uh, er zijn fracties, nou noem, noem even de VVD... we hoorden de Rutte dat trouwens ook zeggen. Uh, die zeiden, ja, we hechten erg aan deze Kamer. We kunnen er net in met uh, 41. Dat is de uh, fractiekamer, Ja, ja die ja. willen daar graag blijven zitten. Ja. ja, fracties die groter zijn dan 16 zetels... die hebben recht op een fractiekamer. Dus er zijn nu ook twee fracties die hun fractiekamer moeten inleveren. Die moeten voortaan gaan vergaderen in een van de gewone... vergaderkamers van het gebouw, maar niet meer hun eigen kamer. Dus alleen de Partij van de Arbeid en de VVD die houden hun fractiekamer. Kijk. En die kunnen er allebei inderdaad net in. Maar ze kunnen erin. Ja. En dan bijvoorbeeld zo'n 50 plus, die komt helemaal uit het niet. Hè? Uh, ik, ik, ik hoor al de hele ochtend... Uh... Henk Krol daar rondlopend, dat Binnenhof, en die praat met iedereen. En moet al, pasjes heeft hij al gehaald, geloof ik. En, maar die, hebben die dan, mogen die dan ook nog wensen inleveren en zo? Ja, natuurlijk. Die heb ik nog niet gesproken. Maar uh, daar ga ik ook uh, een deze dagen, zal ik die wel te tegenkomen... ergens in het gebouw. Dus dan zal ik staan vragen wat, wat zijn wensen zijn... voor zover we dat allemaal kunnen inwilligen. Ja. Dat is niet altijd, we kunnen niet altijd iedereen het naar de zin maken. Dat, dat weet ik nu al. Maar, sommige partijen hebben natuurlijk flink verloren, GroenLinks. Zeker. Wat betekent dat? Moeten die dan nou verhuizen of zo? Of? Nou ja, die kunnen misschien ook wel blijven zitten waar ze zitten. Maar die moeten wel... Uh, kijk, ieder, per fractielid is er 52 vierkante meter werkruimte beschikbaar. Dat is niet alleen voor dat lid. Dat is ook voor de staf die die leden om zich heen hebben. Die moeten daar ook in die 52 vierkante meter gezet worden. En dus uh, de, de, de GroenLinks-fractie moet uh, 7 keer 52 vierkante meter inleveren. Dus dat is 350 vier, 100 vierkante meter. Dat, ja. is, dat, is een hoop. dat is een hoop. En, en dan komen daar uh, waarschijnlijk toch ook weer anderen te zitten. En ja, dan kan ja. ik me ook voorstellen... dat een een Kamerlid zegt, ja, wacht even, met, met, met die partij... Uh, daar wil ik niet zo dicht mee op, op ene hok zitten. Dat speelt ook wel eens. Daar proberen we ook rekening mee te houden. Maar soms moeten we dat ook een beetje masseren... dat men toch akkoord gaat uh, met die huisvesting. En het is vaak zo, mensen willen nooit verhuizen. En als ze eenmaal verhuisd zijn... daar heb ik nu in die afgelopen tien jaar zoveel voorbeelden van... als ze eenmaal verhuisd zijn, willen ze weer nooit <laughs> weg... naar waar ze, waar ze da dan zitten. Hè? Dus, dat, mensen zijn ook gewoonte dieren hè? Absoluut. Ja. Absoluut. Uh, nog even, de PVV, uh, hebt u een natuurlijk mee te maken gekregen. Ja. Daar, daar zit nog een heel ander element in, Wilders... die voortdurend beveiligd moet worden. Wat, wat, wat heeft dat voor uh, consequenties? Nou, we hebben dat gebouw wel wat aangepast. Uh, waar, waar de heer Wilders zit. Daar hebben we bouwkundig wat voorzieningen getroffen. Dat je daar niet zo naar binnen kan lopen? Niet, niet zo makkelijk als elders. In ieder geval. Nee. Verwacht u nou nog problemen eigenlijk? U hebt al een rondje gemaakt, zei u. Ja, ik denk wel dat er nog wel wat gevoeligheden zullen ontstaan. Zoals? Nou, nou ja, de, de, de fracties die, die hechten aan waar ze nu zitten... en daar toch wel weg, weg zullen boeten. Da, laat ik nou daar niet op vooruit lopen. Dat moet ik zelf even vertellen. Hè? Niet via de radio. U wilt me... ze ook niet wijzen maken? Nou, dat is niet alleen. Maar het lijkt me niet zo netjes om, dat ze dat via de radio van mij horen. Nee, nee maar goed. U vermoedt wel even dat u ik nog... U wat... moet wel wat gevoeligheden. Ja, ja. Ja. U moet ja. wel even af en ja. toe uw uh, ja. uh, onderhandelingstechnieken... en laten en, we zeggen overtuigingen misschien inzetten. Nog even voor de Kamer zelf, hè? Daar moet ook een indeling komen, natuurlijk. Die hebben we we al een voorlopige indeling gemaakt. Dat gaan we verbidden. aan het eind van de middag is er een overleg van de fractiesecretarissen. Dan gaan we dat voorleggen, hoe wij denken dat de handigste indeling is. En hoe gaat u daarbij te werk, dan? Nou, de, de, dan letten we vooral vanuit de positie van de voorzitter gekeken. Dat ligt ook gevoelig. Wie zit er links van de voorzitter? Wie zit er rechts van de voorzitter? Hè? Daar is ook een, toch altijd een gevoelige discussie van wie het meest links of het meest rechts wil zitten. En twee, voor de voorzitter moet het ook een beetje overzichtelijk zijn met stemmingen. Dat ze kan zien, het is nu een zij, dat, uh, misschien wordt het een hij, maar dat de voorzitter kan zien, uh, makkelijk kan zien hoe de stemuitslag is. Want mm -hmm. wij stemmen met handopsteken, niet met een machine. Dus dat moet wel even snel kunnen gaan. Ja, maar dan is het dus in principe zo dat partijen die een beetje. Links uh, zou kunnen uh, plaatsen, die zitten ook ter linkerzijde van de voorzitter. Dat is tot nu toe wel het geval. Ja. ja. Um... Er komen natuurlijk heel veel nieuwe kamerleden bij. Bij, bij sommige partijen. Ja, die, die komen daar in dat grote gebouw terecht. Houdt uh, u extra bordjes op of zo? Of in de eerste paar weken? Of? Nou, nee, we hebben een, een, een plein ingericht. Uh, waar waar, waar de kamerleden, alle kamerleden, alsof, ook de Herkozen kamerleden... dus die leden die vandaag en morgen terecht kunnen... om allerlei dingen, afspraken te maken... om hun geloofsbrieven in te leven. Om een restaurantrekening te openen. Om een kamerpasje te krijgen. Om op de foto te gaan. Nou ja, allerlei handelingen verrichten... We dus zoveel mogelijk op één moment. Per lid. En dat, dat liep vanmorgen. Er al een man, vrouw, vijftig geweest worden. Dus dat, dat loopt goed. Kijk aan, maar komt de eerste weken dan ook nog wel eens mensen tegen die echt verdwaald zijn of zo? Absoluut, of... absoluut. Het <lacht> uh, is ook daar, nou, ik weet niet of je het gebouw kent, maar het is ook een beetje kruipdoorsluipdoor. Ja. Dat komt door al die gebouwen die samengevoegd zijn ooit. op een hele mooie manier, vind ik. Maar het, je moet het wel even weten. Ja. Ja, zeker. Denkt u ook wel eens, meneer Bakker, van hè, alweer verkiezingen. Dan hebben we net de boel een beetje op orde. En dan moeten we weer veranderen? Absoluut, absoluut. Dat dacht ik de laatste keer ook. Je, gewoon vier jaar, dat is toch veel beter. Hè? Dat zei mevrouw Verbeet ook al laatst, hè? dat die kamer maar gewoon vier jaar blijven zitten. Of vanuit, <lacht> vanuit facitaire overwegingen is dat ook wel de, de moeite waard om daar eens naar te kijken. Ja, laat ze ja. er gewoon eens naar luisteren, zeg. Zo, zo is het. Ja. Ja. Mooi dat u even tijd voor ons wilde maken, want u hebt vast wel druk in deze dagen. Dus we hebben iets meer zicht daarop gekregen hoe dat dan gaat. En uh, nou ja, vanmiddag dus een belangrijk overleg over die, uh, over die indeling. En u moet nog misschien wat, uh, wat kleine plooitjes glas ja, ik, ik, ik hoop aan het presidium, wat het politieke bestuur van de Kamer beslist uiteindelijk over het presidium een stuk voor te kunnen leggen waar een hamerklap op gegeven kan worden. Dat we de discussies dan gehad hebben. Goed zo. Dank voor het gesprek. Henk Bakker, directeur Gaat bedrijfsvoering ja. van de Tweede Kamer. Nou, daar gaan we even naar terug, want u hoort het al. Ik is vandaag met de fractievergadering begonnen. Diederik Samson, de fractievoorzitter, werd met luid gejuich ontvangen. En hij sprak daarna zijn fractieleden toe. In maart vond ik volgens mij op dit plekje ook ergens. Net gekozen als uh, nieuwe fractievoorzitter. Uh, en toen stonden jullie hier ook. Stonden er iets minder camera's tussen. Dus konden we elkaar beter zien. Maar goed, zo gaat het tegenwoordig. Ah, ik kan even wat ruimte maken, jongens. En toen zei ik, dit wordt heel hard werken. Vanaf nu. En we stonden volgens mij toen op een zeteltje of 17, 18. En ik zei, als we nou met z'n allen samenwerken... en iedereen doet zijn ding... en iedereen staat naast elkaar zodat als één toevallig de bal laat vallen, de ander hem opraapt... dan komen we uiteindelijk straks met een fantastische Partij van de Arbeid naar voren. We wisten toen nog niet dat er verkiezingen zouden komen. En hier staan we, jongens, met 39 zetels. Wow. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen aan dit resultaat. En dit resultaat mag er zijn. 39 zetels. En nu gaan we verder. En nou gaan we verder. Want ik heb gisteren al gezegd, dit was het, het einde van een korte campagne. Maar het is het begin van een lange campagne. Het is het begin van een koers richting een sterker en socialer Nederland. En de voorhoede van de groep mensen die die koers moet gaan uitzetten... dat gaan we natuurlijk met de hele Partij van de Arbeid doen. Maar de voorhoede, die staat hier. 39 mensen sterk. Dat is een kracht die we, al, die we jarenlang niet hebben gehad. En die we nu gaan benutten. 39 stuk voor stuk sociaal-democraten die dag na dag, uur na uur gaan werken om Nederland sterker en socialer te maken. Dat is een ongelofelijke opdracht, maar die gaan we vanaf het moment dat de media weg is uitvoeren. Waarom dan pas? Omdat <lacht> we dat graag even onderling eerst willen bespreken. Daarna kom ik weer bij jullie terug. Hey jongens, ongelooflijk veel dank voor deze ontvangst. Succes gewenst in de komende uren, dagen, weken, maanden en jaren. Want dit gaan we een tijdje volhouden met deze mensen. En dan gaan we er een fantastische tijd van maken. Jongens, bedankt. Dirk Samson dus, sprak zijn uh, Kamerleden, zijn uh, fractie toe. Uh, zojuist uh, in het Kamergebouw. Als er meer nieuws is uh, vanuit Den Haag, horen we dat natuurlijk hier via Radio 1. En nu het uh, allerlaatste nieuws. Hier is Renate Evers. Radio 1. NOS Journal. VVD-leider Rutte wil weinig zeggen over de formatie. Na de eerste vergadering van de nieuwe fractie, zei hij dat er zo snel mogelijk een nieuw kabinet moet komen. Volgens Rutte kan alles wat hij in het openbaar zegt tot vertraging leiden. En daarom zal het woord radiostilte weer veel vallen, zei hij. GroenLinks-leider is nog altijd in overleg met adviseurs... over de partij of de verkiezingsnederlaag. De partij verloor gisteren zeven van de tien zetels. Dat heeft geleid tot speculaties over de positie van Sap. De Egyptische president Morsi heeft het anti-Amerikaanse geweld... in Cairo van de afgelopen dagen veroordeeld. Betogers vielen de Amerikaanse ambassade aan... en haalden de vlag naar beneden... uit protest tegen een anti-islamfilm die in de VS is opgenomen. Morsi beloofde buitenlanders goed te beschermen. En in Leidsendam heeft een trambestuurder dronken rondgereden. Een passagier dwong hem uiteindelijk tot stoppen door op de noodknop te drukken. Er is een bloedproef afgenomen. En als blijkt dat de trambestuurder inderdaad onder invloed was... wordt hij op staande voet ontslagen. En tot zover het nieuws van dit moment. Aan WB verkeersinformatie op de A4 vanuit Antwerpen naar Bergen-op-Zoom... is op knooppunt Marquisaat de verbindingsweg naar de A58 richting Vlissingen afgesloten... Hij heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op knooppunt Markizaat. Op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen. De weg is daar tijdelijk helemaal afgesloten. Gaat nog wel even duren. En zolang kan het verkeer vanuit Rotterdam naar Zeeland... beter omrijden over de N57 op de N of de N59. En lokaal verkeer wordt omgeleid over de N289. Dit is Radio 1. NCRV, Jurgen van der Berg. Ja, na een spannende verkiezingsnacht is het nu de vraag wie met wie gaat regeren. De VVD en de PvdA lijken op elkaar aangewezen, hoewel ze met z'n tweeën geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben. Is een coalitie van PvdA en VVD goed voor Nederland, omdat ze een stabiel middenkabinet kunnen vormen, of moeten anderen juist nog daarbij aansluiten? De Partij van de Arbeid is terug waar hij hoort. In het hart van de samenleving, links van het midden, een grote volkspartij. Dat was gisteravond en dat was Diederik Samson, die hoorden we dus net ook al. Maar even terug naar gisteravond toen hij dit riep. Um, en dat bracht ons op deze stelling. Een coalitie van VVD en PvdA is goed voor Nederland. Dus een coalitie van VVD en PvdA is goed voor Nederland. Um, als u het nou eens bent of oneens met die stelling, laat het dan vooral weten via de bekende kanalen. Um, en we gaan daarover praten met Guusje Terhorst, PvdA-partijprominent en ook eerste Kamerlid. Dag mevrouw Terhorst. Goedemiddag. Um, we beginnen altijd in stand.nl met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Um, en dan straks uitgebreid doorpraten aan de hand van die stelling. Hier zijn de keuzes. De PvdA moet met de VVD samen regeren. Moet niet. Nee, dus. Nee, moet niet. Oké. Okay. Die minderheid in de Eerste Kamer, dat is bijzaak. Dat is geen bijzaak, nee. Dus nee, en ik ben beschikbaar voor een nieuw kabinet? Jeetje, moeilijke vraag. Nou, nee, even, nu even niet, nee. Nu even niet, nee, maar misschien wel. Nou, niet aan de orde nu. Goed. Dan de stelling. Een coalitie van de VVD en PvdA is goed voor Nederland. We vragen u, luisteraars, ook om daarop te reageren. Dat is al gebeurd op onze site, zie ik. Maar er kan veel meer bij. Eens of oneens op die stelling sms u naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Stemmen op de website is een mogelijkheid www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Um, mevrouw de we hadden geregeld dat u ergens in de studio um, tot ons kon spreken... zodat wij uh, duidelijk uh, contact hadden met elkaar. Daar zijn wat problemen op de lijn. Um, dus we doen het nu eerst maar even telefonisch. En zo gauw uh, die lijn er wel uh, ligt, dan uh, gaan oh, we op een andere manier... Nu, uh, wel, oh, kijk eens aan. Nou, ja, we zijn er. Zo snel gaat zoiets. Dat ja. is mooi. Dan horen we u echt op goede sterkte. En dat is mooi. Um, even die stelling hè, voor de administratie. Zegt u daar eens of oneens tegen? Sorry, u viel even weg omdat u technicus er tussendoor riep. Hè? Huh? vervelend. Uh, ik zei die stelling, een coalitie van VVD en PvdA is goed voor Nederland. Zegt u daar eens of oneens op? Ja, als u uw mond nou dichthoudt, dan... <lacht> ik zie hier iemand met zijn handen omhoog zitten, dus het is niet mijn technicus die tegen u praat. <lacht> ik hoor hem inderdaad ook. En ik, ik, zijn we nog via mobiel verbonden? Ik hoor zelfs een bekende stem voor mij. Die moet gewoon eens een keer zijn mond houden. Die praat sowieso al te veel, die man. Um, kunt u mij verstaan, mevrouw? Ja, de ik kan u wel verstaan totdat er weer iemand tussendoor gaat praten. Maar nu kan ik u verstaan. Oké. Okay. Uh, wij gaan nu iemand met een stofjas die kant op sturen... die die man een, een stuk uh, plakband op zijn mond uh, stopt. Um, ik zei de stelling. Een coalitie van VVD en PvdA is goed voor Nederland. Zegt u dan eens of oneens? Uh, ik zeg dat een kabinet waar de Partij van de Arbeid en de VVD deel van uitmaken... dat dat het meest recht doet aan de keuze van de kiezer. Oké, okay, dat is wel een kleine nuancering dan van die stelling. Dus u vindt eigenlijk dat VVD en PvdA moeten daar dan inzitten... en dan zou er misschien nog iets bij moeten? Dat zou zeker kunnen, ja, dat sluit ik niet uit. Wat heeft uw voorkeur? Ja, ik weet niet, het gaat natuurlijk niet, nu niet over mijn voorkeur... want het is aan de Tweede Kamerfractie om daar een uitspraak over, tuurlijk, uh, over te doen. Tuurlijk. Maar nogmaals, ik vind, uh, als je kijkt naar de uitspraak die de kiezer heeft gedaan... dan zou ik het het meest voor de hand vinden liggen... dat uh, de Partij van de Arbeid en de VVD deel uitmaken van een kabinet. Hm. Eh, kunnen ze, dat, want ze kunnen dat op basis van het al kunnen ze dat gewoon ook samen doen? Ja, dat kan samen. Maar er kunnen ook redenen zijn om daar andere partijen aan toe te voegen. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld, u had het al over de Eerste Kamer. Uh, PvdA en VVD hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. En dat zou een reden kunnen zijn om de overweging te hebben dat je daar partijen aan toe moet voegen. Dat is niet noodzakelijk, maar het kan wel. Nou, dat was ook een keuze waarmee ik u probeerde een beetje uit de tent te lokken. Die minderheid in de Eerste Kamer is bijzaak, zei ik. U zei nee, dat is niet zo. Nee, ik vind het geen bijzaak. U moet zich voorstellen dat alle wetsvoorstellen die de Tweede Kamer passeren, passeren daarna de Eerste Kamer. En als je echt een stabiel kabinet uh, wil, en uh, Partij van de Arbeid en VVD hebben in ieder geval gemeen dat ze een stabiel kabinet willen. Dan is dat natuurlijk een groot voordeel als je meerderheid hebt in de Eerste Kamer. Mm. Het is niet noodzakelijk, je kunt het ook doen met gedoogsteun. Maar ja, dat woord durf ik eigenlijk nauwelijks meer uit te spreken. Het is toch ook zo, heb ik geleerd, dat de Eerste Kamer toch niet heel politiek altijd bezig is. Maar vooral uh, nou, op afstand eens dus kijkt of een wet klopt of niet. Uh, je ziet ook heel vaak trouwens dat, dat nou ja, senatoren van bepaalde partijen tegen hun Tweede Kamerfracties uh, eigenlijk inbeslissen. Uh, Jawel, dat is ook mogelijk, dat gebeurt ook wel. Maar uh, de mensen die in de Eerste Kamer zitten hebben natuurlijk wel opvattingen. En zijn ook politieke vertegenwoordigers. He, wij worden niet direct, maar wel indirect gekozen. En wij zijn lid, althans ik ben lid van de Partij van de Arbeid. En iedereen die in die Kamer zit, is lid van een politieke partij. Hm. Dus dat mag je natuurlijk niet uitvlakken. He, dus de, de meest stabiele situatie is wanneer er ook in de Eerste Kamer een meerheid is. Maar absoluut noodzakelijk is het niet. Als je dan kijkt, dan liggen er natuurlijk allerlei... Uh constructies op tafel, het CDA's die erbij zou zetten nu, dan is dat... Aan, ook aan die voorwaarden voldaan dat de Eerste Kamer uh, een meerderheid heeft? Ja, in de Eerste Kamer is het zo dat het CDA zou uh, toevoegen... want het CDA leidt tot een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat geldt niet voor D66, want die heeft vijf zetels in de Eerste Kamer... maar wel voor het CDA. Maar allerlei combinaties zouden om die reden mogelijk zijn. Maar nogmaals, veel belangrijker is wat er nu op dit moment... in de, de Tweede Kamerfracties gebeurt. Ja. Blijft u meeluisteren, mevrouw uh, Ter Want we gaan even terug naar Den Haag. Dat is natuurlijk op zo'n dag is dat zo, dan komt daar voortdurend nieuws... Aan. We zitten ook nog steeds te wachten wat er met GroenLinks gaat gebeuren. Maar eerst maar eens even over de procedure. Margreet Boer uh, heeft het laatste nieuws over de rol van de koningin in deze formatie. Margreet? Dat uh, de koningin vanmiddag haar vaste adviseur zal ontvangen. Dus dat is de voorzitter van de Eerste Kamer, de graaf van de VVD... De voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Verbeet... en dan aansluitend de vice-president van de Raad van State, Piet Hein Donner. Dus dat zijn haar vaste adviseurs. En die komen, zoals we andere jaren ook altijd zagen, bij formaties langs. En ze komen nu toch ook, ook langs, terwijl we toch een ander formatieproces hebben. Het is ook weer niet zo vreemd. Het zijn haar vaste adviseurs. Het staat de koningin vrij om haar adviseurs uit te nodigen. Ze maakt beslot voor rekening deel uit van de regering, de koningin. En Gerdy Verbeet, die heeft de koningin ook nog wel wat mee te delen. Want die ontvangt om twee uur de fractievoorzitters van alle partijen. En dan zal ze weten ook uh, hoe de procedure verder gaat en dat kan ze dan ook netjes aan de koningin vertellen. En dan kan de koningin daar nog verder over spreken met onder andere de heer Donner, de vicepresident van de Raad van State. En uh, dat komt ook allemaal natuurlijk omdat de procedure zoals die nu gaat, nieuw is. En uh, de koningin daar toch nog wel aan de zijlijn een rol voor zichzelf ziet weggelegd. Ja, uh, is, is wel opmerkelijk toch Margreet? Ja, het zijn haar vaste adviseurs. Het zijn dus niet de politieke leiders uit de Tweede Kamer. Dat is wel een uh, groot verschil. En zij mag haar adviseurs uh, uitnodigen wanneer zij, uh, wanneer zij wil. De hmm. vraag is natuurlijk, of ze, heeft ze dit ook met de premier overlegd dat ze dit doet? Of, of doet ze dit toch op eigen houtje? Ja, alles gebeurt natuurlijk onder de verantwoordelijkheid. Ja. En uh, het is nog niet duidelijk of de premier zelf ook in de loop van de avond bijvoorbeeld nog een bezoek brengt aan het paleis. Wat we wel weten natuurlijk is dat Rutte heel graag de koningin erbij had gehad. Uh, nou ja, dat is nu nog niet aan de orde. Voorlopig uh, gaat zij het doen met het advies van deze drie personen. Ja. Goed zo, uh, dat is dat. Uh, dankjewel, Margreet Boer. We gaan terug naar Guusje Thorst. Die praat met ons mee in stand.nl aan de hand van deze stelling. Een coalitie van VVD en PvdA is goed voor Nederland. Uh, daar zegt zij opeens, met wel een kleine nuancering. Uh, mevrouw Horst, en dat zit hem er misschien ook in. U hebt ongetwijfeld ook. Die... Was u erbij trouwens gisteravond in Paradiso? Ja, ik was erbij. Tuurlijk, daar wil je bij zijn. Fantastisch. Ja. Ja. Uh, ik, ik heb daar de speech gezien van, uh, van Samson. En ik heb later de speech van uh, Rutte ook gezien. En uh, nou, daar kan je toch van zeggen dat dat nogal tegenovergesteld was. Rutte ik lees in deze uitslag dat wij doorgaan op de ingeslagen weg. En Samson zei juist: we moeten ophouden met uh, wat er nu de afgelopen twee jaar is gebeurd en, en, en, en de boel omgooien. Ja, nou ja, er, er zal nog veel uh, water door de Rijn moeten stromen voordat uh, die twee partijen het met elkaar eens zijn. Als je ook ziet wat Rutte heeft gezegd over de Partij van de Arbeid in de campagne zeg ik er met nadruk bij. Uh, dat geeft niet onmiddellijk veel vertrouwen. En ook als je een vergelijking maakt van de verkiezingsprogramma's... dan zijn er grote verschillen, met name op uh, sociaal-economisch gebied. Uh, en ook als het gaat over Europa is er toch een, ja, een andere insteek, een andere toon. He, dus het zal allemaal absoluut vanzelf uh, gaan. Maar ja, uh, wel twee grootste partijen. Dus in dat opzicht lijkt, uh, lijken ze ook tot elkaar veroordeeld. Ja. Maar om, om, laten we zeggen, de eerste deel van uw antwoord... om, om daarop uh, door te gaan. Uh, is het bijna toch eigenlijk logisch dat er nog een, een derde bij komt... die ook een beetje als buffer kan dienen misschien? Ja, dat zou kunnen. Dat is uh, sowieso niet slecht als je met z'n drieën bent. Dus dat is, uh, dat is mogelijk. Het is niet nodig, want samen hebben ze voldoende zetels. Uh, maar het is wel denkbaar dat het gebeurt. Mm. Uh, maar dan, dan, en, want dat horen we ook steeds. Hè? Uh, kijk, natuurlijk, de verkiezingscampagne, daar zijn wat dingen over en weer geroepen. Ik, ik herinner me ook trouwens wat Samson zei: dat rot beleid of zo. Dat is natuurlijk ook niet leuk voor Rutte om te horen. Nou ja, die heeft dat over de socialisten geroepen. Uh, te, tegelijkertijd zijn er twee volgens mij zeer pragmatische mannen. Ja, kijk, uh, inderdaad, met name, althans, ja, misschien heb ik ook selectief geluisterd, maar met name Rutte was toch wel, uh, nou ja, buitengewoon kritisch over de Partij van de Arbeid. Maar we kennen Rutte natuurlijk toch ook als een, wat u zegt, pragmatisch, maar ook een zeer flexibele persoonlijkheid. En ik, ja, als het gaat over persoonlijkheden, dan, dan heb ik er vertrouwen in... dat die twee mannen het met elkaar kunnen doen. Daar ben ik echt absoluut van overtuigd. Daar zit niet een, uh, een, een, een haat en nijd achter... of een grote geschiedenis van vijandigheid. Die is er niet. He, dus als uh, die twee partijen er met elkaar uit zouden kunnen komen... met elkaar gaan praten... Uh, dan zijn er verschillen in de programma's, er zijn verschillen in richting. De partij, de partij van de Arbeid, nou u weet het, zal altijd kiezen voor de mensen die het het moeilijkst hebben, terwijl de VVD is voor de eigen verantwoordelijkheid. Uh, maar gezien de verkiezingsuitslag vind ik wel dat de verantwoordelijkheid op hen ligt. Als ze met elkaar gaan praten, dat ze er dan ook met elkaar uitkomen. Ja, en natuurlijk wel bijzonder, hè, waar uh, we met z'n allen, want we hebben allemaal mogen kiezen, uh, waar we de, de, nou ja, de politie mee hebben opgezadeld. Want. Het uh, ja, zijn toch twee blokken die je niet op voorhand zomaar direct bij elkaar zet. En, en allebei winnen ze eigenlijk flink. Mm -hmm. Een bijzondere, nee. bijzondere tendens. Ja, maar ik denk dat kiezers nou juist een beetje zat waren met al die kleine partijtjes. Ik kan het me nog zo goed herinneren dat wij dachten, nou, misschien komt er wel weer een kabinet aan waarbij je zes of, of vijf of zes partijen nodig hebt om een meerderheid te vormen. Zo dachten we nog een aantal maanden geleden over. Of liever gezegd, dat vreesden we nog een aantal maanden geleden. En ik denk dat dat voor de kiezers ook gold. Dat zij heel goed hebben begrepen dat als je een stabiele regering wil, dan moet je dus niet met zes partijen moeten regeren. Je zou die keuze kunnen maken op inhoudelijke gronden of strategische Ronde. maar als je als zes partijen nodig zijn om een regering te vormen, dan kan die nooit van grote stabiliteit zijn. Dat is, denk ik, ook de reden dat mensen hebben gesnapt dat ze moesten kiezen voor die partijen die groot zouden kunnen worden: dus VVD en Partij van de Arbeid. Ja, nog even over, over, over die laatste keuze daar straks. Uh, u zei niet volmondig nee, uh, ik ben beschikbaar voor een nieuw kabinet, vroeg ik. Ja, kijk, ik vind eigenlijk dat uh, als het gaat om een nieuw kabinet... dat er ook een nieuwe generatie uh, uh, hoe heet het, uh, tot uh, het staatssecretariaat en de ministerschap geroepen zou moeten worden. Dat moet mogelijk zijn om mensen te trekken die ja, 40, 50 zijn. Hè? En ik ben dit jaar 60 geworden en denk ik... ja, dat moet toch eigenlijk niet nodig zijn. Tenzij je uh, mensen nodig hebt die echt veel ervaring hebben... He, in het bestuurlijke en het ministerschap, dan zou dat misschien kunnen. Maar ik vind het eigenlijk niet nodig. Goed. Uh, blijf meeluisteren. We gaan naar onze uh, luisteraars toe om eens uh, te kijken wat die ervan vinden. En dan kom ik zo meteen graag bij u terug om die reacties een beetje door te nemen nog. Uh, een coalitie van VVD en PvdA is goed voor Nederland. Bijna 950 mensen gestemd nu. 56% is het daarmee eens, 44% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Wil uh, Stikkerman uit Leiden. Uh, ik ben het eens met de stelling. Omdat ze beide hebben een goed mandaat van de kiezers gekregen. En ik heb ze in de laatste debatten juist heel vaak horen zeggen... van uh, landsbelang gaat boven partijbelang. En gezien personen moeten ze er gewoon uitzien te komen. Goed, kort en krachtig. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Kunt u mij verstaan? Ja, een beetje moeilijk. Maar als u uh, ja, tussen het rommelen door even goed vertelt wat u wil... dan komt het oh. goed. Nou, voordat ik vertrek, uh, ik denk uh, dat het een heleboel kiezers, met name strategische stemmers, ongelukkig maakt. Want het was van uh, stem mee, want dan krijg je die ander niet. Dus uh, stem Samson als je die rechtse niet wil en uh, stem Rut als je die roodlappen niet wil. Ja. Um, ja, zoveel andere alternatieven zijn er niet als je kijkt naar de krachtsterkte van de concurrerende smaldelen. Dus ze zijn tot elkaar veroordeeld. Daar ben ik bang voor. En ik denk dat dat een heleboel eigen kiezers ongelukkig zal maken. En dat zal blijken uit peilingen, demonstraties, noem maar op. Hmm. Sowieso, dat moet ik eerlijk zeggen, ik denk dat geen enkele regering populair zal worden. Maar u, maar u bedoelt eigenlijk, van omdat ze dus nu toch water bij de wijn moeten doen... ze kunnen niet hun eigen programma uitvoeren... dan zal dat leiden tot onvrede in de achterban? Uh, ja, ik denk een heleboel gebroken beloftes. Uh, draaien, draaien... Hmm. En en houden. Ik denk uh, dat compromitteren zal de kiezers niet gelukkig maken. Nee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met Ron Dingemans. Uh, Nou, het zal op zich goed zijn, maar ik hoop ook dat de SP erbij komt en D66. Ja, maar dat, dat, dat heeft Rutte eigenlijk van tevoren al gezegd. Want dan zou je toch zeggen dat is meer een links georiënteerd kabinet en zegt, Daar ga ik niet aan meedoen. Ja, dat is zijn probleem. Dus uh, voor ja. ons gehandicapt is het heel belangrijk ook dat de SP erbij komt. Want, uh, die worden er de dupe van. Want ze, want... Ja, want ze hebben ze niet nodig, hè, als je kijkt naar de zetelaantallen nu. Nee, maar uh, wil je het een beetje verdeeld houden... of een uh, middelmotor, zou je echt een beetje SP en D66 erbij moeten doen. Ja. Dus dat... o, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag van Kees. Kees. Ik uh, ben het niet eens met de stelling. Ik weet dat het niet anders kan, maar ik ben het niet eens met de stelling. Ik bedoel, nog vier dagen geleden stond Rutte bijna figuurlijk met een bijl uh, het rode gevaar uh, te bezweren. En vandaag is het de rode vriend. Ik bedoel, daar begrijp ik niets van. Helemaal niets. En zegt u dat vanuit, uh, laten we zeggen, uh, sympathie voor de VVD? Of, of juist uh, zit u aan de kant van de PvdA? Nou, ik neem aan dat je wel begrepen dat mijn sympathie niet bij de VVD ligt. Nee, nee, dat kan ook. Nee, nee, nee. Maar ik bedoel, ik vind als je... En ook al had ik sympathie bij de VVD geleden... Ik vind als je... ...loopt het te blaten over het rode gevaar. Hoe kan je dan met een uitgestreken gezicht vandaag gaan vertellen aan het Nederlandse volk... Ik ga ja. met mijn rode vriend ga ik samen op die stoeltjes zitten. Dat ja. snap ik niet. Dat was je buurman bij de hecht met een buil ga je dan morgen ook geen biertje drinken. Nee. Ja, het, het probleem is natuurlijk ook dat je zit met een situatie zoals die is, namelijk nou, dat, dat, dat, dat, er wij, dat, ja, dat er weinig dat andere... Ja. kunnen waarschijnlijk niet anders. Ja. Door, uh, om met twaalf partijtjes in de, in die, uh, daar te gaan zitten werkt ik ook niet. Nee. D66 te bijnemen laat me ook geen goede optie. Ik vind die partij kleurloos en uh, die is maar te uh, Europa die wil van onze provincie gaan maken. Mm. Zodat we helemaal niks moeten vertellen hebben in ons eigen land. Ja, uh, ja. SP zal uh, VVD niet willen. Ja. Misschien ja. kunnen ze ons verrassen, Kees, je weet het nooit. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag mevrouw Van den Berg. Uh, ja, ik denk of het meer een constatering is dan een, een stelling. Uh, ik denk dat deze twee partijen tot elkaar veroordeeld zijn. Maar het interessante is natuurlijk wel dat nu duidelijk is of ze echt... Uh, het midden willen. Want mm. zolang zij uh, als een links- of als een rechtspartij... die nooit groot genoeg wordt om de meerderheid te halen... zitten te wachten om een ander uiteindelijk af te maken... in een ve vechtkabinet, dan, dan schiet er natuurlijk niks mee op. Maar als we het echt goed menen... dan zou ik zeggen, die twee partijen moeten de regering maken. Absoluut geen enkele andere partij erbij. Maar uh, wat je wel zou moeten hebben... is een soort secondante functie aan beide kanten. Want je hebt natuurlijk altijd het interessante van die Eerste Kamer... zodat je een soort gedoogsituatie krijgt dat ze... Voor het ene besluit, misschien meer op de ene poot ja. of het andere moeten, moeten leunen. Dus zodat ze, zodat ze op die manier bewaakt worden, dat ze ook echt in het midden blijven. Dus u zegt, ja. laat ze juist samen gaan, VVD, PvdA, maken coalitie. En, en Absoluut, dan, dan, dan zorg je ervoor vijfde. dat die in de Eerste Kamer, dus een soort. dat ze daar geen meerderheid hebben, dan moeten ze daar hun ja. werk uh, proberen ja, uh, veilig ja, te stellen. En, en, en uiteraard ook wel in hun overleg uh, in, in, de, in de Tweede Kamer. Dus ja. uh, je, je krijgt een soort verborgen gedoogsysteem, wat, wat ook heel kan wisselen. maakt het uitermate interessant. Kijk, er zijn natuurlijk partijen dat als je naar Amerika zou kijken... Zeg, allebei hebben ze evenveel stemmen ongeveer... dus ze maken samen een regering van 100%. Dat, dat komt natuurlijk nooit. Maar als ze, als ze realistisch zijn, dan weten ze... Uh, er zal nooit de linkse meerderheid in Nederland komen. En waarschijnlijk ook niet helemaal naar rechts. Hè? Er is heel veel versnippering door die kleine partijen. Ga nou samen maar aan het werk en doe dat op, op rechte manier. Ik hoop dat, dat ze echt... Ja. Uh, die verkiezingstaal is dus toch alleen maar voor de buren. Het, het landsbelang moet weer... Je... Ja, nou ja, goed, ja. Maar dat, daar hebben ze het over. Maar, dat, dat, maar wat wel natuurlijk is dat ze, ze de borst nat moeten maken voor al die ontevreden... wat wil gezegd al die ontevreden mensen... die hun zin niet krijgen. Nou. Dat kan ook niet. Nee. Ik ben heel benieuwd of ze dat lukt. Dan zou dat inderdaad een, een zegen voor Nederland kunnen ja. zijn. Met alle, met alle respect, ja. want ik hoor toch geen van die beide partijen... maar, nee, maar okay. ik, ik vind het wel interessant. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Ja, goeiedag. Jim, met, uh, uh, uh, ik vind het uh, geen goede zaak. En, uh, nou ja, goed, ik zou zeggen van... Uh, die, dat we eigenlijk een drie partijenstijl maken. We hebben dan eigenlijk bijna twee blokken al, dus het links en het rechtse blok. Nou ja, goed, en uh, als we dat nou eventjes nog uitwerken, dan uh, krijgen we gewoon een rechts of links waar we dan voor kunnen kiezen. In plaats van nou dit. Want ik denk uiteindelijk dat dit nog meer polariserend werkt dan, uh, ja, dan dat, dat het nu al is. Ja, u, u wilt gewoon eigenlijk minder keuze hebben. Ja, zoals het Amerikaans of het Engelse systeem, zoals yeah. de lorries en de tories. En dan de kleine partijen of nog uh, dingen erbij, die dan gewoon bij kunnen zitten. Maar het is gewoon CDA, VVD, whatever, PVV of uh, D66, yeah. bij elkaar en uh, links bij elkaar en dan ja klaar. Nou goed, uh, dank u wel voor het uh, bellen. We gaan terug naar Guusje de Horst, want die heeft meegeluisterd. P van prominent senator ook voor die partij. Uh, even wat die laatste meneer zegt, dat, dat hoor je natuurlijk ook wel vaker. Hè? Uh, gooi wat bij elkaar. Nou ja, we hebben nu de hele toestand rond GroenLinks. Uh, ja, die zouden zo op kunnen gaan in de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan ja, heb je een nou, mooi linksblok. Het is, het, is, het is niet aan mij om daar een uitspraak over te doen. Dat moet ze zelf, uh, moet ze zelf maar weten. Wat ik wel interessant vond aan, aan de inbreng... dat is dat uh, iemand zei van een uh, rechtse coalitie kan niet... en een linkse ook niet. Maar een linkse kan eigenlijk wel, hè? Want de Partij van de Arbeid zou samen met de SP, CDA en D66, dan noemen we CDA maar ook een beetje links, een meerderheid kunnen vormen. Hè? Dus theoretisch kan het wel. En wat mij verder, wat ik interessant vond, dat mensen zeggen, ja, in zo'n campagne dan zijn die politici die geven af op uh, politie van andere partijen en dan gaan ze daarna gaan ze toch samen. En dat geeft ook weer eens aan dat het niet effectief is om in een campagne te extreem je te uiten over je tegenstanders, want je krijgt het daarna altijd weer terug. Mm. En het laatste wat ik, uh, wat ik wou zeggen is dat, dat kijk kiezers snappen ook wel... dat als, een part, dat als je niet een ene partijenstelsel hebt, en dat hebben we in Nederland niet... dus er, zijn, er is altijd sprake van tenminste twee partijen... ja, als je het met elkaar moet doen, dat geldt in de relatie ook... dan zal je met elkaar moeten overleggen en uh, tot eensgezindheid moeten komen. Ja. Wat vond u van die, uh, die meneer die zei van ik, ik ben eigenlijk niet VVD en niet SP van de A... maar hij zei van het zou goed kunnen zijn voor Nederland... En laat juist die, uh, die die, uh, Eerste Kamer, laat ze daar maar geen meerderheid hebben. Want dan kunnen ze daar uh, ja, voortdurend wisselende meerderheden zoeken. En dan heb je toch nog een soort controle ook. Ja, nou ja, ik geloof niet dat dat nou de rol... Ik begreep wat die meneer zei, maar dat is nou niet de rol van de, van de Eerste Kamer. Hè? Zoals u zei, wij kijken naar de kwaliteit en de, en de, en de toepasbaarheid van, uh, van wetten. Wij proberen het politieke ook zo ver mogelijk van ons af te houden. Uh, en dat gaat vreemd genoeg het beste. Als je een meerderheid hebt, dan hoef je daar verder niet over na te denken. En op het moment dat er geen meerderheid is in de Eerste Kamer... dus er, er worden coalities gevormd afhankelijk van het onderwerp... dan zal die politieke factor een grote rol gaan spelen in de Eerste Kamer. En ik hoop niet dat Nederland daar beter van wordt. Nee. Uh, er is nu een radiostilte afgekondigd. U hoorde dat net ook. Hè. De koningin heeft nu op eigen initiatief... dan maar uh, alvast haar vaste uh, raadsmensen uh, uh, opgeroepen. Wat, wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat wel weer... Ik moet zeggen, ik heb grote bewondering voor onze koningin. En ik vind het heel goed dat zij zegt van... Uh, jongens, alles goed en wel. Maar mag ik misschien wel mijn eigen adviseurs horen? Heel goed. Ja, ja. goed. Uh, nou, men is nu nog vooral aan het feest vieren. Er wordt uh, nu ook al uh, de koppen bij elkaar gestoken. We gaan het dus wel zien wat het gaat worden. En uh, uh, Er zal nog een hoop uh, gepraat moeten worden. Want dat is wel duidelijk. De programma's liggen behoorlijk uit elkaar. Uh, en uh, nou ja, tegen die tijd gaan we ook de poppetjes invullen. En wie weet, mevrouw de Horst, komen we dan ook nog wel eens bij u terecht. Want... Ik zeg altijd maar zo, kalenderleeftijd telt niet. Ja, nou, dank u wel. Dat <laughs> doet me goed. <laughs> dank dat u meedeed in Stam.nl. Graag gedaan. Guus Horst, was dat. Uh, nog even naar de site toe voor de laatste gegevens. U kunt trouwens de hele middag blijven reageren. Er is weinig veranderd in de percentages Zie ik wel het aantal stemmers. Nu bijna 1100. 56% eens met de stelling 44% oneens. Elsbeth. Ja, nou, wij doen niet aan een stilte, We gaan gewoon voor meer. dat doen we met Jan Terlouw, eh, D66 prominent, eh, over de positie van D66, maar ook over de positie van het CDA. Wat voor een kabinet moet er uit gaan komen? En wie is er eigenlijk sterker op dit moment? Welk, wie heeft de beste onderhandelingspositie? Is dat nou Samson of is dat Rutte? Daar heeft hij ook wel... Er wordt, er wordt wel gezegd dat de nummer twee misschien juist wel veel meer... Ja, nou, dat is ook zo'n beetje de kant die hij opgaat. Dus daar gaan we het over hebben. Verder is onze eigen verslaggever Mathéa Vrij in Noord-Syrië geweest. Daar is een, een Koerdische staat aan het ontstaan. Het was heel gevaarlijk eigenlijk om er te zijn, maar ze heeft een uh, mooi verhaal. En we praten over de woningmarkt met uh, de, de, de, de Nederlandse vereniging... voor, hoe heet ze nou alweer? De V... Nee. VNG? Nee. nee, dat is van de gemeente. Nou ja, de woning. Ja, oké. Ja, okay. hoe uh, heet ja. ook alweer? Uh, nou, we gaan het maar in horen na twee uur. Dit is even de huiskamervraag. Ik wens u een prettige dag verder. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding, ding. dan hoor je zoveel meer...